12 uur. NPO Radio 1, met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. Goedemiddag, het is de dag van de Gold Race. Na 1 uur in de bestribune de winnaar van 1986, Steven Rooks. Zometeen onze man in Teheran. Gewoon bij ons de gast in Hilversum, Thomas Edbrink. Het NOS Journaal met Lieslot Thomassen. En ik begrijp, Lieslot gaat als eerste over de Rohingya's, hè? de eerste vijf die terugkeren naar Myanmar. Ja, dat hoor je zo meteen. Maar we gaan het eerst even over de Oostvaardersplassen hebben... want daar wordt het weer een onstuimige dag vandaag. Activisten gaan opnieuw demonstreren... omdat ze vinden dat de grote grazers in het natuurgebied... te weinig voedsel hebben. Minister Schouten riep vrijdag op de rust te bewaren. Toch plaatsten actievoerders vannacht kruizen... en een doodskist in de Oostvaardersplassen. Verslaggever Maido Remmers is daar. Maido, dat gaat nog wel een stapje verder dan demonstreren, toch? Ja, het is ook behoorlijk druk hier. Een paar honderd uh, mensen hebben toch geparkeerd hier op de dijk... bij de ingang van Staatsbosbeheer. Behoorlijk wat politie ook op de been, politie te paard. Politie met motoren en heel veel spandoeken. Moord in de Oostvaardersplassen, uh, geen beheer met een geweer, dat soort borden. Bijna alle auto's hebben ook een zwart rouwbandje om de antenne geknoopt. Dat uh, maakt ook een beetje verwijzing naar die doodskisten. En de mensen staan hier nu met, met paardentrailers, ook uh, in, een, uh, in een weiland. En uh, daar wordt straks uh, iedereen toegesproken, waarna er een, een soort optocht begint. We spraken net even met Bas Metzenmaker. Hij is een van de actievoerders. Hem toch maar eventjes de vraag voorgelegd. Ja, of dit eigenlijk allemaal nog wel proportioneel is. Het is zeker nog proportioneel te noemen. Want we hebben al eerdere acties gehad. En er wordt gewoon niet naar ons geluisterd. We worden zelfs monddood gemaakt. We moeten ludieke acties verzinnen om aandacht te trekken. Maar hoe ludiek zijn doodskisten en kruizen nog? Die kruizen zijn overigens weer weggehaald vannacht. Ja, die zijn helaas alweer weggehaald. Die heeft Staatsbosbeheer vanmorgen vroeg alweer weggehaald. Toen ik de foto zag, werd ik er ontroerd van. En er is hier ook echt een doodskist en kruizen nodig, want er zijn hier 3000 grote grazers, de hongerdood gestorven. In Nederland. Een beschaafd land als Nederland liggen kreperen. Niet normaal. Aan de andere kant zijn er ook dreigbrieven ontvangen bij natuurbeheerders. Er wordt ook gedreigd om met hardere acties te komen... als er niet gestopt wordt met het afschieten van, van, van dieren. Uh, acties die minder vriendelijk zullen zijn. Waar, waar wordt dan op gedoeld? Ik hoop dat we maandag met de gedeputeerden en de verantwoordelijken aan tafel zitten en dan is het probleem opgelost want wij zijn helemaal niet zo onreëel. Wij hebben reële eisen, maar als er wordt gedreigd wordt met hardere acties. Nou, ik ben bang dat ik mijn achterban dan ga uh, uit de hand ga, uh, dat het uit de hand gaat lopen. Ja, mensen zijn zo Verschrikkelijk boos. Dat het gewelddadig wordt bedoelt u daarmee? Nou, ik hoop het niet, maar dat zou, dat zou ik me voor kunnen stellen. Ik denk dat allemaal Ik kan heel hard. Nou, inmiddels hebben zich hier wat mensen verzameld die ook met bloemen in de hand staan. Sommigen zijn ook uitgedost alsof ze naar een uitvaart gaan. Er komt een langzaam actie op de A6. Daar gaan ze in een stoet rijden strakjes naar het provinciehuis in Lelystad. En daar is het de bedoeling om een gedeputeerde te spreken. Want dat is de belangrijkste eis van de actievoerders aan tafel zitten. Maar op de spandoek is toch wel Duidelijk dat het zeker gaat om het stoppen van het afschieten van dieren. Um, stop de dierenmishandeling. Het staat op talrijke spandoeken hier aan, uh, aan de dijk waar de zon langzaam overheen begint te komen. Marno Remmers, dankjewel. De eerste vijf Rohingya zijn teruggekeerd naar Myanmar. In een verklaring schrijft Myanmar dat vijf familieleden... die in een vluchtelingenkamp in Bangladesh zaten... nu net de grens zijn gepasseerd en in de staat Rakhine zijn. Zo'n 700.000 moslims van de Rohingya-gemeenschap... zijn Myanmar wegens geweld en vervolging ontvlucht. Correspondent Michel Maas. Michel, dat bericht is nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Hoe betrouwbaar is het? Nou, zonder bevestiging is het eigenlijk niet echt betrouwbaar. Want uh, het is gemeld op een Facebookpagina van de overheid... van het ministerie van Informatie. En uh, daar stonden fotootjes bij van een man en twee vrouwen en twee kinderen. Maar er stond geen naam bij. Er stond niet bij uh, waar ze vandaan kwamen. Er is alleen gezegd dat ze naar familie zijn gestuurd in de stad Mangdo. En uh, dat is alles wat we weten. Dus we weten niet eens of het echt Rohingya zijn. Want in het verleden is het al gebeurd... dat de overheid uh, Hindoes heeft uh, laten poseren als Rohingya. En uh, dat, uh, voor de propaganda doen ze daar alles. Dus ook dit verhaal kan gewoon een propagandaverhaaltje zijn. Ja, want willen die Rohingya eigenlijk wel terug naar Myanmar? Want bijvoorbeeld de VN heeft gezegd... dat het nog lang niet veilig voor ze is. Ja, nee, die willen helemaal niet terug. Ik heb uh, heel veel Rohingya gesproken in de kampen in Bangladesh. En die zeggen, uh, ik ga liever dood in Bangladesh... dan dat ik nu terug ga naar de plek waar ik vandaag gevlucht ben. Want dan komen ze terecht bij dezelfde militairen... bij dezelfde boeddhistische buren... Uh, die verantwoordelijk zijn geweest voor het geweld dat ze op de vlucht heeft gejaagd. En wat ze ook erg dwars zit is dat ze bij terugkeer uh, niet, een, niet het staatsburgerschap krijgen in Myanmar... maar een uh, zogeheten National Verification Card, een soort identiteitsbewijs... dat ze geen enkel uh, burgerrecht geeft in Myanmar. En dan worden ze dus een soort immigranten in eigen land. En dat is iets wat ze absoluut niet willen, want dan zeggen ze... dan zijn we weer terug bij af, dan hebben we geen rechten dan leven we opnieuw in een soort uh, apartheid wat er was. En uh, dat is iets wat we absoluut niet meer willen. Nou, het gaat nu dan om vijf mensen. Stel dat het toch waar is wat de overheid nu zegt in Myanmar. Zou dat dan het begin kunnen zijn van een, van een grotere uh, repatrië repatriëring... Nou, dat is zeer twijfelachtig. Om te beginnen, dus omdat, uh, omdat ze geen burgerrechten krijgen. Maar ook om wat je eerder al zei dat de VN heeft gezegd dat ze nog lang niet klaar zijn in Myanmar. om 700.000 mensen terug te ontvangen. En uh, de vraag is dan ook als ze terugkomen, waar ze terechtkomen. Want ze worden om te beginnen dan in een soort opvangkampen gestopt. En er is nog helemaal niet duidelijk hoe het van daaruit verder gaat. En de VN die verwijst dan naar kampen die er nu al zijn in Rakhine, waar roepen. Uh, Rohingya zitten van de eerste golf van geweld... die alweer zes jaar geleden is. En die mensen zitten al zes jaar in vluchtelingenkampen... en die zitten daar onder erbarmelijke omstandigheden. En dat is iets waar de VN in ieder geval... geen vluchtelingen naar terug wil sturen. Correspondent Michel Maas, dankje. Minister Blok noemt de berichten die in Rusland verspreidt over het OPCW-onderzoek in de zaak Skripal een nieuwe vorm van desinformatie. Minister Lavrov zei gisteren dat het zenuwgas waarmee Skripal werd aangevallen niet uit Rusland komt, maar is ontwikkeld door de Amerikanen en Britten. In WNL op zondag zei Blok dat de Russen voortdurend bezig zijn mist te creëren. Aan de zuidrand van de Australische stad Sydney... zijn gisteren bosbranden uitgebroken. Het vuur leek aanvankelijk onder controle, maar laaide vandaag weer op. Bewoners van een aantal wijken moeten een schuilplaats zoeken... omdat het voor evacuatie te laat is. In Oekraïne zit al meer dan een half jaar een Nederlands-Azerbeidzaanse Nederlands journalist vast. Fikret Husseinli werd in oktober opgepakt op verzoek van Azerbeidzaan dat ze een uitlevering wil vanwege fraude en het illegaal oversteken van de grens. Husseinli zegt dat dat land hem wil arresteren vanwege zijn kritische berichtgeving. Het NOS-journaal. De Grand Prix Formule 1 van China begon nog rustig. Maar in het vervolg van de race gebeurde er van alles. Teamgenoot van Max Verstappen, Daniel Ricciardo, won de race. Verstappen zelf eindigde na nou onder meer een straf als vijfde. Formule 1-commentator Louis Dekker. Louis, Ricciardo dus bovenaan op het podium. Had dat ook Verstappen kunnen zijn vandaag? Er had er moeten zijn, zelfs moeten. Hij reed er namelijk voor. En hij heeft het heeft die gelukkig inmiddels zelf ook toegegeven. Volkomen verprutst. Aan het einde eigenlijk al een beetje halverwege de race. Ze heeft een paar dingen gedaan waarvan je denkt... oh, wacht nu even één rondje. Hij heeft een prachtige inhaalmanoeuvre geprobeerd... op vierwoudig wereldkampioen en regerend kampioen Hamilton. Snelste stuk van de baan, wilde die buitenom. Als het gelukt was, was de inhaalmanoeuvre van het jaar. Maar ja, er liggen daar een soort van kiezelsteentjes... dus hij gleed daar weg, verloor terrein. Dat is het moment dat zijn teamgenoten langs schoot. En daarna is Verstappen in een stand gekomen waarin hij dacht... ik heb een foutje gemaakt, ik moet dat goed maken. En toen werd hij te agressief en heeft hij Vettel, de leider in het WK... de man die twee races op rij heeft gewonnen, bijna uit de race getikt. En daar vervolgens nog weer tien seconden straf voor gekregen. En toen was het klaar. En tussen met alle toestanden en straffen die er zijn uitgedeeld... uiteindelijk vijfde geworden. Maar ja, niks ergens voor een Formule 1 coureur dan verliezen van je teamgenoot. Helemaal als die teamgenoot wint. Ja, zeker. Ja. Ja. Het is niet de eerste keer hè, dat het ongeduld... en ook ja, nou ja, dat onbesuiste gedrag van Verstappen hem parten speelt. Uh, ziet hij dat zelf nu ook in? Ja, hij begint het door te krijgen. Hij zegt wel, ik moet hiervan leren. Dit is een leermoment voor me geweest. Hij heeft ook wel echt op zijn laser gehad. Je ziet dat... In beeld. Je hoort het niet, maar je ziet bepaalde mensen met elkaar praten... en dan zie je hem dan bijstaan. En er zat onder meer de meneer bij die hem uh, zijn contract heeft aangeboden... In, in de Formule 1 ooit. En die is hard en terecht, want dit was echt niet goed. En afgelopen week in Bahrein konden we nog zeggen... Eh, toen hij Hamilton raakte, kan een keer gebeuren. Maar vandaag was het echt, uh, ja, je gooit iets niet zomaar weg. Dit was, misschien kun je het mooi omschrijven door te zeggen... zijn teamgenoot wint niet zo vaak, Verstappen wint niet zo vaak. Maar als er dan een cadeautje ligt... Kun je het uitpakken of je kunt het verscheuren. En Australië Australiër pakt het uit. En Max laat het uit zijn handen vallen. Hij had hem echt moeten winnen. Hij had hem voor het grijpen. Alles leek goed te gaan. Ze reden als enige in de top 6 op verse banden, op nieuwe banden. Omdat ze precies op het goede moment. een Beetje mazzel, maar ook een beetje durf. Precies op het goede moment een bandenwissel deden. Ze hadden een 1-2 moeten halen. En die 1-2 had Nederland-Australië moeten zijn. Dus, maar dat is helaas niet gelukt. Kansloos. Ja, ja enorm. Dank je wel, Louis Dekker. Dan gaan we naar de Amstel Gold Race. Want het is natuurlijk de dag van de Nederlandse wielerklassieker... Ruim een uur geleden zijn de renners op de fiets gestapt. Gio Lippens, wat is de actuele stand van zaken in de koers? Nou, we hebben een kopgroep van negen man. Twee Nederlanders daarbij. Oscar Riesebeek, hij rijdt voor de Rompot-formatie. Uh, en Bram Tankink namens Lotto Jumbo. Uh, hij doet voor de vijftiende keer mee aan de Amsterdam Gold Race. En zit in een kopgroep van negen man dus. Met verder allemaal buitenlanders. En die hebben al een voorsprong van ruim vijftien minuten. Dus in het peloton is het zaak om nu toch echt te gaan rijden. Want vijftien minuten rijden natuurlijk niet zomaar dicht. Uh, het is nog geen reden voor paniek, maar ze kunnen die kopgroep toch niet te ver weg laten lopen, want dan krijgen ze echt problemen om ze uiteindelijk terug te pakken. Sterke mannen dus in die kopgroep die in ieder geval voorlopig de ruimte krijgen. En nu is het vooral kijken naar elkaar in het peloton. De ploegen van Valverde met name, de ploeg van Kwiatkowski, Sky, ala filippe Gilbert, die ploegen, die moeten nu gaan werken om die pro achterstand proberen weg te werken in de komende uren. Er kan natuurlijk nog veel gebeuren, want het is nog ver. Bij de vrouwen zijn ze ook al aardig gevorderd, nog iets minder dan 90 kilometer te rijden. We hebben een valpartij gemeld gekregen van Anna van der Breggen... de winnares van de eerste echte editie van die Amsterdam Gold Race vorig jaar. De vrouw die toen ook de Waalse Pijl en Luikbassenaken Luik stond. Maar ze zit inmiddels weer op de fiets... en heeft ook alweer aansluiting gekregen bij het peloton. Anna van der Breggen dus in een koers... die eigenlijk iets korter is qua afstand dan normaal. Maar zij vindt dat geen enkel probleem. Het is... Uh... Zeker de kosten tot nu toe, en dat is wel afwisselend. We hebben lange wedstrijden gehad in slecht weer, en nu hebben we mooi weer en een korte wedstrijd. Ik zou zeggen, een langere wedstrijd is iets beter voor jou? Uh, dat denk ik wel, ja. Normaal gesproken wel, en zeker in slecht weer, dan sloopt zoiets echt. Um, dus oh. er zullen nu meer meiden fris zitten op het eind. Ja, dat maakt de wedstrijd wel weer anders, en dat is denk ik voor het koersverloop wel weer leuk. Ja, dat was Anna van der Breggen. Geolippus, dankjewel. We horen je later vanmiddag uiteraard weer. Het weer, nu en dan zon. Later kans op een paar buien. Het wordt vanmiddag een graad of 17. Morgen eerst nog een enkele bui, maar vanuit het westen flinke opklaringen. Middagtemperatuur morgen tussen 14 en 17 graden. Vanaf dinsdag is het droog, vaak zonnig. En dan lopen de temperaturen op. Dat is een mooie berichten. Liselotte Thomassen en het NOS Journaal. Zo dadelijk na de reclame de vraag... Hoe een zondagmorgen in Teheran eruit ziet... die stellen we aan journalist en programmamaker Thomas Erdbrink. Vanaf vanavond een nieuwe serie van... Onze man in Teheran. Zo is het. Onze man in Teheran. Op zijn eigen manier toont Thomas Erdbrink... de rap veranderende islamitische republiek. Vanavond kwart over acht. VPRO NPO2. Onze man in Teheran.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 beetje eng, maar erg enthousiast. Ik keur hem goed. Parade um, kennis over onze 120.000 artikelen. We hebben een gipsplaatsroefijne draad 3,9 bij 25 mm Philips pH2 staal gefosfateerd. We hebben een... Ja, ja, ah, oké, okay. check. Gezonde dosis humor? Uh, ja. ja, ken je deze al? Huh. Komt een man bij de Hornbach, zijn de gipsplaten niet op voorraad. <laughs> oké, okay. je bent er duidelijk klaar voor. Alleen als je medewerkers supergoed getraind zijn, mag je jezelf projectbouwmarkt noemen. Bij Luzak Hogeschool studeer je in kleine klassen met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden. Kijk op luzak.nl voor data en locaties. Daten zonder Facebook-koppeling? e -matching. dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op één. NPO Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. Hij ja, huidige schat hier over de vloer. dit is een goed spel hoor. De Pestribune met Golvert van Brakel en Margrethe Rijntjes. Goedemiddag en goedemiddag Thomas R. Brink. Hallo. Programmamaker, journalist, bekend van uh, de succesvolle serie Onze Man in Teheran. Gaan we vanavond allemaal naar kijken. Zondagmorgen in, uh, in Teheran. Govert, zei het al. Hoe ziet hij eruit voor jou? Nou ja, zondag is in Iran een werkdag. Want in Iran zijn ze op vrijdag vrij. Uh, dus uh, dan uh, meestal word ik om een uurtje of tien wel gebeld door iemand die zegt... Uh, er is een nieuwtje of je moet dit doen of dat doen. Maar als ik dan vrij ben, dus op vrijdag, wat dus onze zondag is... Uh, dan uh, slaap ik meestal uit. En dan ga ik daarna lunchen bij mijn schoonfamilie. En wie belt jou bijvoorbeeld met een nieuwtje? Nou, dat kan een assistent zijn, dat kan een vriend zijn. Dat kan... Er is altijd wel een nieuwtje en er is altijd wel iemand die dat, die dat doorgeeft. En trouwens, ik zeg wel belt, maar tegenwoordig komt het allemaal binnen via het internet. Uh, wij hebben daar dan geen WhatsApp, maar Telegram, uh, de, de Russische berichtendienst. En uh, Telegram is, uh, is, uh, is, is, een, uh, is een, tegelijkertijd een zegen uh, voor de Iraniërs, maar ook een vloek voor de Iraanse leiders. Want er zitten 40 miljoen Iraniërs op dat telegram. En als één iemand een filmpje maakt en dat daar rondstuurt... dan ziet iedereen het. En dat vinden ze niet altijd even leuk, die leiders. Wij gaan het uitgebreid hebben over dat land... waar jij normaal gesproken leeft. Thomas Erbrink, welkom op de perstribune er mee met hashtag de perstribune. Twee uur media en sporters op Radio 1 in de perstribune. horen hem al, Thomas Edbrink te gast in uur 1. En na 1 ontvangen we oud-wielrenner Stefan Rooks. En de vraag aan hem is welke herinneringen hij heeft aan de Gold Race die in 1988 won de Gold Race vandaag opnieuw. In het mooie Limburg op het programma. Ron Vergouw is er, tv recent media Ron. Kastje kijken en het circus, Mediacircus, Waarover? Ja, kwart voor twee Kastje kijken over uh, de nieuwe dramaseries En in het Mediacircus de tv-quiz is weer populairder dan ooit. Maar hoe maak je nou een goede quiz? Dat zometeen. Nog veel vragen, denk ik. Me. Mark Miseris gaan we even mee bellen. Een Volkskrant-journalist die met een collega uh, deze week onthulde dat de zanger Dotan zichzelf wel heel erg promoot via zeer veel nep-accounts. En de wedstrijd mag ja. we naar nou uitkijken, natuurlijk. Hè. We kunnen niet wachten tot die begint. Natuurlijk de derby tussen <lacht> NAC en Willem II. Thomas Erbrink, onze gast, overgekomen uit uh, Teheran. Vanavond de uh -huh. eerste aflevering van een nieuwe reeks uh, van die veel geprezen tv-serie Onze Man in Teheran. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst eens even die actualiteit. Want er is natuurlijk een aanval geweest van Amerika op Syrië. Uh, hoe, hoe is daar door jouw vrienden in Teheran op gereageerd? Wat, wat zeggen ze tegen jou? Een heleboel van mijn vrienden in Teheran die, uh, die zijn zelf niet zo bezig met Syrië. Maar inderdaad nu die aanval dreigt, zijn natuurlijk toch veel mensen bang... dat dat op een bepaalde manier ook hun zou kunnen treffen. En ik, ik keek net op mijn Instagram... en een vriend van me, Reza, dat is een jongen... die graag gaat kamperen en graag de buitenlucht in gaat... Uh, die, uh, die had een filmpje gemaakt van... daar zag je hem een kampvuurtje maken... en een beetje barbecueën. Dat hij erboven geschreven met roze letters... Uh, Last barbecue before the war. De laatste barbecue voor de oorlog. Dus ja, dan kan je wel merken dat dat zit bij iedereen... toch in zijn achterhoofd van... de spanning in die regio en uh, dat kan mij ook treffen. Voel jij dat ook als je daar leeft? Is daar een soort constante spanning waaronder jij leeft? Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, dat, dat als je in een land woont uh, waar wetten niet duidelijk omschreven zijn... in een land waar, waar leiders ideologische in plaats van pragmatische beslissingen maken... Uh, ja, dan kan iedere dag weer wat anders brengen. En ik vergelijk het leven in Iran wel eens met een, met een, uh, uh, een achtbaan waar je in gaat zitten en nooit meer uit kan. Het gaat omhoog, het gaat omlaag. En dat geldt voor mij, maar dat geldt nog veel meer voor de Iraniërs. Om even een voorbeeldje te geven. Vorige week is de nationale munt met 35 ingestort. Nou, Denk even aan je bankrekeningen, wat daarop staat. Haal er dan 35 af. Dan kan je je voorstellen dat dat even een heel zwaar moment was... voor veel mensen in die achtbaan. Maar die stress, ik bedoel, heb je dat ook als je op, op straat loopt... dat je bang bent dat je opgepakt wordt... of dat je zomaar iets hebt gedaan wat tegen de regels is... zonder dat je dat weet? Nee, dat, dat niet. En ik, ik denk dat heel veel mensen denken dat, dat Iran een soort totalitair land is. Maar juist, uh, en dat kan je ook zien aan de serie die we, die we daarvoor kunnen maken... Um, juist uh, kan er eigenlijk best wel veel. Um, waarbij ik niet zeg dat, dat er niet veel meer zou moeten kunnen. Maar... Um, als je op straat loopt in Teheran, uh, zeker als westerling... zullen mensen naar je toe komen, die zullen hallo zeggen... die zullen vragen wat je van het land vindt... die zullen je misschien stiekem zeggen van... Uh, wij zijn het niet altijd eens met onze politieke leiders... die zullen je uitnodigen voor een thee. Dus de sfeer is, in tegenstelling tot heel veel landen in het Midden-Oosten... waar uh, onrust is, best gemoedelijk. Word jij herkend als westerling? <huggen> ja, nee, ik word zeker... Want je hebt ook een baard... Ja, ik heb ook een baard. Mam, baard. Ja, maar ik, ik, ik kom toevallig net uit het centrum van Amsterdam. En daar loopt ook iedereen met een, tegenwoordig met snorren rond. Dat ja? schijnt een nieuwe mode te zijn. Ja, maar heb zo. jij bewust de baard omdat je in Hague woont of omdat je het zelf lekker vindt om je uh, vrouw Nee, ik ben gewoon meegegaan in de, in de hipstergolf. Oh, al okay. is mijn baard niet zo lang. Nee. Het, is modig, het. Ja, het is mode, Goverd. Het is mode. Waar, waar is jouw baard. Daar is mijn baard. Ik ja. ja. afgeschoren. We <laughs> hebben <laughs> een fragment uit uh, de eerste aflevering van uh, je nieuwe serie. Uh, waarin jij. Um, op straat loopt en laat zien wat er eigenlijk allemaal veranderd is in Teheran. Oké. Okay. Hier binnen mag alles wat jarenlang verboden was. Westerse muziek, jongens en meisjes aan één tafel en de hoofddoek balancerend op het achterste stukje van het hoofd. Die plotselinge vrijheid lijkt een slimme zet van de overheid, drinken jullie samen maar net zoveel cappuccino als je wil en struim maar eindeloos dat Instagram af. Maar? We je niet met onze politiek. Maar in Iran borrelt de onvrede overal. De vlam kan altijd in de pan slaan. De regering van Iran maakt zich zorgen over de protesten in het land tegen het verplicht dragen van een hoofddoek. Een nogal gevaarlijk protest als je bedenkt hoe rücksichtloos de moraalpolitie jarenlang is opgetreden tegen vrouwen die de kledingvoorschriften overtraden. Wie dacht dat dit soort beelden tot het verleden behoorden, wordt ruw wakker geschud. Ja, er verandert dus wat en er verandert niks. Ja. Begrijp ik. Hier, hier laten we eigenlijk zien... Hier hier laten we zien hoe modern Iran is geworden. Toen ik de eerste serie maakte waren er veel Iraniërs die, die ontevreden waren over de serie. Die zeiden, uh, je laat Iran als een achterlijk land zien. Je moet laten zien dat we ook moderne gebouwen hebben. Dat we ook uh, Porsches ja. hebben. Nou, dat, we gaan kijken of die kritiek klopt. En uiteindelijk komen we uit in een koffieshop. En dan niet een koffieshop zoals in Nederland... maar gewoon een koffieshop waar alleen koffie wordt verkocht. En dat is een, um, ja, een geweldige... Een grote industrial-achtige zaal. Het zou zo in Los Angeles kunnen zijn. Of in Amsterdam-Noord. Of in noem maar een hele hippe plek. En daar zitten eh, tientallen mensen. Eh, cappuccino's, macchiato's. Eh, weet ik veel wat te drinken. Er is westerse muziek. DuaLipa klinkt uit de speakers. En eh, je ziet inderdaad al die hoofddoekjes. Die zakken af. Eh, en eh, dan krijg je toch echt ideeën. Zo, hier ja. is inderdaad wat verandert. En dat klopt ook. De Iraanse maatschappij is enorm veranderd. Maar dan zeggen we... het borrelt hier ook ja. in de samenleving. En dan laten we zien... je kan in Iran nog steeds worden gearresteerd... omdat je de verplichte hoofddoek niet draagt. Dus we proberen... die beide kanten te laten zien. En dan laten we natuurlijk... ons uitgangspunt is... de maatschappij is enorm veranderd... door internet, satelliettelevisie, goedkoop reizen. Iraniërs kunnen ook naar Antalya op vakantie. Uh, maar de staat met zijn islamitische wetten, ja, die zegt die wetten... die zijn uh, in ijzer gegoten. Maar die dat maakt mensen toch ook worden. heel schizofreen? Want je, je doet je hoofddoek af in die gezellige koffieshop... die je net beschrijft. Nou, en dan, uh, ga je niet je, helemaal, hè? Natuurlijk. Nee, nee, je laat hem zakken. <hij <hij ja, ja. <hij ja. Maar dan ga je de straat op en dan moet je weer realiseren... oh ja, maar nu moet ik dat weer doen. Ja. Moet ik hem weer helemaal uh, in, in, in model brengen? Ja, en ik... ik maar da da da dat is toch lastig en ingewikkeld? Ja, dat, dat, dat, dat is ook heel lastig en ingewikkeld. Maar uh, natuurlijk... Um, is Iran ook een lastig en ingewikkeld ja. land. Um, die leefregels uh, zijn voor ons ja. heel raar. Want ja. het, het zou bijna zijn alsof wij als buitenlanders... bij ons op bezoek zouden komen van... welkom in Nederland, uh, maar je moet klompen aan. Ja. Want dat is onze nationale identiteit. Maar dan zouden wij ons luisteren. hier met z'n allen daartegen gaan verzetten. We zouden op klompen naar het Binnenhof gaan... en tegen Rutte zeggen, doe jij ze het lekker zelf aan. Maar uh, dat was natuurlijk niet zo geweest... als wij al honderd jaar geleden hadden besloten... dat klompen, een onderdeel van onze nationale cultuur waren... dat er altijd strijd over is geweest. Natuurlijk, als nou Rutte beslist, iedereen moet klompen ja. aan... ja, dan is het... Nee, nou nee, maar dat is, dat is een strijd van... wanneer kwamen de Ayatollahs, 1979? Dus ja, ik bedoel, precies. het is 40 jaar. Ja, maar het, het is niet dat daarvoor niemand een hoofddoek had, natuurlijk. Nee, eh, maar natu dan kon je nog kiezen. Precies, daarvoor kon je kiezen, maar bijvoorbeeld weer 60 jaar daarvoor mocht je weer geen hoofddoek op een periode lang. Dus het is wel nou, door het ja, bovendien misschien is een strijd geweest. Hebben wij natuurlijk ook geen moraalpolitie die je dan uh, oppakt... als je geen klompen draagt. Want bijvoorbeeld, hè, jij bent getrouwd als, eh, jij woont al 17 jaar getrouwd met een Iraanse klompen, ja. een fotografe... die zelfs in huis, omdat ze gefilmd wordt... waar je normaal gesproken weer zonder hoofddoek zou mogen zijn... zij moet hem juist op... Ja omdat ze een bekende Iraanse is. Ja. Stel dat zij nou mee zou doen met die protesten en dat ding af zou doen en daar ja. zo'n stok. Wat zou jij doen? Niks. Zou het mogen van je? Nou, ah. ieder die mijn vrouw kent, die weet dat ik weinig te zeggen heb. Ja, dat is waar. Dat leg. beeld is duidelijk. Maar goed, het is een risico. Hoe zou je uh, reageren? Betere uh, uh, vraag. Nou, ik denk dat de enige manier waarop wij 17 jaar daar hebben overleefd... Kijk, mijn vrouw is internationaal fotografe. Die, die geeft veel workshops, ook in Iran. Uh, werkt veel in het buitenland, geeft workshops in Iran. Doet heel veel uh, voor mensen. En ik denk dat ons huwelijk op zo'n manier in elkaar zit... dat, dat we elkaar alle ruimte geven. Zij was bijvoorbeeld niet altijd een fan geweest van deze serie. Waarom moet je dat? Je steekt je nek zo uit. Uh, dat kan tot problemen leiden. Uh, tegelijkertijd heeft zij ook heel veel dingen gedaan... die ik soms moeilijk vond. Maandenlang van huis zijn. Uh, in Colombia uh, uh, een fotoserie over de vark maken. En dan de eerste die ze tegenkomt is Tanja Nijmeijer. Eh, die daar ook nog steeds rondloopt. De, de Nederlandse ja, ja. rebellendame die daar woont. Um, dus... Maar we laten elkaar wel in elkaars waarde. En als, als dat morgen haar beslissing is... Ja, dan heb ik daar toch niks over nee, te zeggen. Nee, maar zou je het stimuleren? Geen, ik, ik, kijk, ik zou het in zoverre niet stimuleren... omdat ik niet geloof in... Uh, dat je iemand een bepaalde richting op moet duwen. Het zal voor haar zeker consequenties hebben. Ik weet natuurlijk precies waar haar hart ligt in deze discussie. En, uh, namelijk? Uh, namelijk, nou ja, zij, zij draagt hier natuurlijk ook geen hoofddoek. Want als iets moet, dan wil je het niet... Dus, uh, maar of zij haar rol ziet als activiste of als fotograaf, als, als fotojournaliste, ja, dat is, dat is echt aan haar. En zijn er nog wel eens regels waar jij dan achter komt in de loop der tijd, die je helemaal niet kende? waarvan je dacht, oh, moet dat ook? Nou, ik heb nu wel de meeste regels uh, heb ik wel gezien en de, de leefregels natuurlijk staan die ergens. Thomas, heb je een boekje handboek nee, uh, religie? Of dat is, uh, is dat het? is ook zo onduidelijk. En in in aflevering 2 gaan we ook in op. Ja. Um, Oké, okay, je hebt een revolutie en je maakt een islamitische republiek. Wat is dat dan eigenlijk? Ja. Want uh, als dan de geestelijke aan de macht, de vertegenwoordigers van God zijn, dan maken zij dus eigenlijk de heilige regels en. Hoe zwart en wit zijn die dan? Nou, dan volgen we bijvoorbeeld een, een dame die aan zumba doet. Nou, zumba is een soort uh, aerobic dans. Ja. Maar er is ooit een geestelijk geweest die heeft gezegd: zumba, dat is dansen. En een van de leefregels is: je mag officieel niet dansen. Nou, Iranisch dansen altijd en overal. Dat is een van de zaken. Maar kan, niet op televisie. Maar niet op televisie. Dus uh, dan gaan we uitzoeken: dan gaan we ze dus geestelijke bellen en dan gaan we met de sensor van de staatstelevisie praten. Dan gaan we uitzoeken of we dit mogen ja. uitzenden, ja of nee. Dat laat dat goed zien dat, je, dat het heel onduidelijk is waar de grenzen ja. lopen. Nou ja, ik begreep van die sensor uit de aflevering 2, geloof ik. Ja. Uh, dat het wel mag als je boven de 60 bent en als het een soort gezondheidstherapie ja, maar is. Dan niet, mag je dansen. Op dan televisie. mag je wel, maar niet als je. Zoals zij uh, 28 bent en sensueel uh, in de rondte draait. Nee. Uh, tenminste, in de ogen van bepaalde geestelijke. Ja. Terwijl zij natuurlijk gewoon op Braziliaanse muziek een workout. En staat iemand met de, van de sensor ook achter die sensor ook met de schade achter jouw materiaal? Nee. Oh. Uh, in Iran zijn ze daar heel makkelijk in. Ze zeggen: maak vooral wat je wil. Doe wat je hmm. wil. Um, en dan achteraf gaan we wel kijken. Of het goed was. Als het uitgezonden is ook. Ja. Oh. Maar dus je kan nog last krijgen met die vier afleveringen. Ja. Maar je durft wel terug. Ja. <laughs> er zit niks explosiefs in. Uh... Nee, er zit zeker explosief oh, okay. in. Nee, dat wat we van die hoofddoeken laten zien. We hebben een, een, een dame. Hmm. Die, die dus. Op zo'n elektriciteitskastje oh, ja. is geklommen. Met, en daar dus haar verplichte hoofd. En vanaf afgeduwd is. Ja. Nou, ja, dus midden in de stad, Of we ja. even beschrijven. Dus midden, hele drukke stad. Je mag in Iran dus niet die hoofddoek afdoen. Zij stapt op een elektriciteitskastje, doet haar hoofddoek af. Hangt hem aan een stok en zwaait hem in de, in ja. de ronde En ja, op dat moment kan iedereen haar oppakken en, en zien. Nou, zij is dan, met geluk is ze niet gearresteerd. Nou, we interviewen haar. Ja, dat is iets dat voor de ja. Iraanse autoriteiten heel pijnlijk zou zijn. En zo hebben we in aflevering 5 nog meer dingen, maar dat ja, kan ik niet later. alles vertellen. Ja. Het Media Circus. Ron Vercauteren zit hier voor het mediacircus en quiz heb je aangekondigd? Ja, ja. Nou, ja. het mediacircus was deze week te vinden in het Franse Cannes, want daar is elk jaar de MIP. Dat is een tv beurs. Uit heel Europa, eigenlijk uit de hele wereld, komen tv makers daar naartoe om met hun tv format de boer op te gaan, om te verkopen. Uh, en de quizzen waren daar uh, dit jaar ontzettend hot. De ene na de andere quiz werd er geprobeerd te, te slijten. Een uh, paar voorbeelden. Uit Engeland komt een nieuwe programma dat heet... What Would Your Kid Do? Daarin moeten ouders raden hoe hun kinderen reageren op bepaalde situaties. Er is ook een quiz waarbij uh, een quizkandidaat bij kennisvragen... een hulplijn kan inschakelen en dat is dan een kind... Nou, ja, De vraag is dan, hoeveel weet dat kind? En kan die dat kind wel helpen? Nou ja, dat, van dat soort dingen. Uit Nederland is bijvoorbeeld een format... Wat verdien je heel populair. Dat kennen wij nog. Uh, werd gepresenteerd door Astrid Joosten. Moeten mensen raden, wat verdient bijvoorbeeld een chirurg... of een, een burgemeester... En uh, deze week werd bekend dat uh, er ook een pubquiz op uh, de Nederlandse televisie gaat komen. Bij Omroep Max gaat dat waarschijnlijk uitzenden. Een idee van uh, François Boulanger is dat, die we nog kennen van Lingo van vroeger. Ja? Uh, dus de pubquiz kunnen we hier in Nederland binnenkort op uh, de buis uh, verwachten. Maar ja, een quiz vanuit een café, dat kennen we natuurlijk al vanuit uh, Het Mes op tafel. De bekende oh ja. quiz van Joost Prinsen. Uh, bestaat al 21 jaar, ook bedacht ooit door Joost Prinsen. Uh, Jan Kok was de medebedenker, was de eindredacteur. Um, nou, ik ben eens gaan kijken, hoe wordt zo'n quiz... Nou, gemaakt. Ik ben gaan kijken bij Met het Mes op tafel. Eh, om te kijken, ja, wat komt er bij kijken om een goede quiz te maken? Herman, zo meteen een nieuwe opname van Met het Mes op tafel. We staan in het decor. Eh, je hebt net al een aflevering opgenomen. Nu de finale, geloof ik. Ja, degene die wint mag door naar de finale. Dus zometeen allemaal winnaars aan tafel die precies weten hoe het spel werkt. En al een keer gewonnen hebben. Dus de druk is er wel vanaf. Alleen nu kunnen ze nog wat extra's pakken. Nou, ik zie een opnameleider hevig zwaaien. Dus volgens mij moet je gaan zitten. Gaat doen. 5, 4, 3, 2, Dit is een winnaarsbar, hè? Dit is de winnaar van donderdag. Nee, het is donderdag. Ja, vroeger. Herman ja, maakte even een kleine verspreking, dus we doen het even opnieuw. 4, 3, 2, 1. Goedenavond, mes op tafel. Klaas van Dijk, dames en heren, op de piano. Milou Frenken achter de bar. Jan Kok, eindreducteur van Met het Mes op tafel, ook een van de bedenkers... Hè? samen met Joost Prinsen ja. ooit dit format bedacht. Ja. Hoe ja. is het format in jullie hoofden gekomen? De NPS had een quiz, de connoisseur en die moest stoppen... En er moest een vervanger voorkomen. En de quizzen kunnen soms wel eens gestolen worden. Het enige wat ik leuk zou vinden, is een quiz waarin een timmerman kan winnen van een professor. Als je het nu ziet, ziet het er heel simpel en voor de hand liggend uit. En toch was het heel lastig om het zo... dik bruna achtig eh, eenvoudig te krijgen. Wat is het, het geheim volgens jou... van met het mes op tafel? Het soort vragen, de afwisseling daarin. Maar ook dat je thuis mee kunt spelen, ook al weet je niet één antwoord. En dan zie je de mensen in hun hand en denk je van... oh, die andere heeft één goed en jij nul. zet 50, bluff hem eruit. Dus in die zin kun je thuis meedoen zonder dat je echt alle antwoorden op de vragen weet. En de laatste vraag deze ronde is een televisievraag. NOS en Volkskrant-correspondent Thomas Erdbrink maakte het VPRO-programma... dat de zilveren Nipkov schijf 2015 won. De serie heet Onze Man in... Puntje, puntje, puntje. Er is één ding, daar kan ik nog wel zwetend wakker van worden. We hadden een vraag naar de Hansenstad Kampen. En er was een kaartje bij. En ik dacht, hé, leg Kampen daar. Ik zou denken, daar. Dat kaartje was verkeerd uit de computer gekomen. Maar in de hectiek had niemand dat in de gaten. Er was een meneer. En die vult in emmen bij overleg. Dat kaartje is niet goed. Wat doen, wat doen we? Na de montage. Ik dacht, ja, we kunnen wel uh, heel Nederland in verwarring brengen. Maar ik uh, moest ik wel die meneer bellen, natuurlijk, dat die uitzending er anders uitzag dan. Uh. Dus ik belde hem vlak voor de uitzending. Ik zei, ja, meneer Verveen. We stonden voor een heel moeilijk uh, dilemma. Ofwel, we staan zelf voor gek voor heel Nederland. Ofwel, jij staat voor gek. We hebben voor het laatste gekozen. <lacht> en hij begreep het wel. Dat vond ik heel chic van hem toen. Ja. Waarmee we weer bewezen is dat het ontzettend belangrijk is. dat je een goede quizvraag bedenkt met één ja is antwoord. Ja, ja. Mevrouw Wiegand-Vindt overtuigend in de laatste finale. Kom, we gaan naar de bar. 18. Herman, we zijn even aan de, de bar gezeten De bekende bar van met het mes op tafel. Um, zijn al die drankjes eigenlijk echt uh, die ik daar achter de bar zie staan? Of? Nou, ze zijn wel echt. Maar ik denk dat ze al uh, heel wat jaartjes meegaan. Dus ik zou vooral niet uh, een slok nemen. De kraan is aangesloten. De tap doet het niet echt. Maar ja, het is televisie, hè? dus dat maakt allemaal niet uit. Nou, jij bent wel echt in ieder geval... je doet al een aantal seizoenen deze uh, leuke quiz van Omroep Max. Maar je bent zelf een beetje de tel kwijt hoeveel seizoenen al. Ja, het gaat heel snel eigenlijk. Ik leef een beetje bij de dag wat dat betreft. Dus ik weet dat... Uh, we maken twee seizoenen in een jaar. Dus het, uh, en dat is eigenlijk het enige wat ik bij oh ja, je bent een sportfan. En sportfans zijn meestal wel feitjesfetischisten. Ja, dus ik, ik heb een heleboel collega's van Sport die echt kunnen oplepelen wie er in 1989... de derde set won in de finale van Roland Garros. Ik ben daar iets minder vast in, moet ik had je vijf jaar geleden gedacht, ik word quizmaster? Nee, ik heb, ik, heb wel, uh, ik, ik heb wel dit altijd wel een leuke quiz gevonden. Lang geleden heb ik meegedaan. Het programma net bestond. Dus ik had, ik had een tijd ook met het programma. Ik vond het concept heel leuk. Het voelt voor mij niet als wezensvreemd. Het is een hele andere manier van uh, tv maken. Het is heel anders dan bijvoorbeeld wat ik ook doe. Uh, live bij een wielerwedstrijd staan en samen met iemand de koers analyseren. Dat is echt ander werk. Maar ja, ik, het past ook wel bij me eigenlijk. Hoe lang kan Met het Mes op tafel nog mee? Ja, ik denk dat het nog een tijdje mee kan. In het programma komen ik steeds met jongeren in. Ik hoor net, uh, loopt hier iemand uit het publiek weg. We kijken met heel het studentenhuis, weet je wel. Dus uh, ja, we zijn vaak het best bekeken programma van NPO 2. Ik zou niet zien waarom nog eens 21 jaar vast vastplakken. Er is ook soms wel discussie over, ja, hoort een quiz nu bij de publieke omroep? Jij vindt vast dat het erbij hoort. Ja, ik vind voor, de, voor, de, voor het aanbod aan programma's hoort het er zeker bij. Het is ook niet in je blote billen door een bak modder glijden, weet je wel. Je leert er ook echt nog wel wat van. Dus ik weet wel dat, dat entertainment en, uh, en sport onder druk staan bij de NPO, maar ik denk dat je voor het volledige echt een goed aanbod, dat, dat hoort het er gewoon bij. <lacht> Ja, Herman van der Zand van ja. Journaal naar Quizmaster. Zo, mooie carrière. De gaat het andersom. Nou, <lacht> dit, dit komt wel heel vaak voor, ja? Oh. hoor. Ja, Harmen Sieze, Philip oh, okay. Frerix, ja. uh, Rick oh, ja. van Westerlaker. Oh, ja. Allemaal begonnen bij het journaal ja. en nu Quizmaster. Goh, kwam allemaal los. Na 30 jaar. Wij zien jou zo weer met kassiekijken. Ja, Zijn er quizzen in Iran eh, waar jij naar kijkt? Nee. Uh, nou, oh, we gaan in Elke ja. hoog, dat eens gescoord. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, oh, spannend. En de derby? Ja, natuurlijk. Fris. Ja, de Brabantse streekderby in het radverlegstadion. Het afgeladen radverlegstadion is even wat stiller. Want Willem 2 is op voorsprong gekomen. De eerste aanval van de Tilburgers via de linkerzijde. Voorzet werd getoucheerd en Nigel Bertrams, binnen de doelman. Die vorig jaar nog voor Willem 2 uitkwam. Maakt een hopeloze blunder. En daar staat Frans Sol. Hij scoort in de vierde minuut voor Willem 2. En dat is toch een ongekende domper voor NAC En voor al hun fans. Die al weken uitkijken naar deze confrontatie. Sterker nog, toen NAC promotie afdwong naar de eredivisie. waren er velen die al uitkeken naar eindelijk de confrontatie. Met de gehate buurman Willem II. Nou ja, er zitten wel wat kilometers tussen. Maar toch, het is Breda versus Tilburg. De hele week al ludieke acties over en weer. Viaducten die geschilderd werden. Zelfs kunstwerken ontkwamen niet aan de schilderkunsten van beide partijen. Willem II aanhang heeft hier een twintigtal straten veranderd. In bijvoorbeeld de Fransolhaan of het Tricolorespad. Inmiddels is het Fransol Sol-laan uh, veranderd in de Fransol weg gedaan door NAC-supporters. En zo ging het maar over en weer. Willem 2 supporters overigens wel met een VIP-behandeling ontvangen bij NAC. De rode loop werd letterlijk uitgelegd voor deze supporters. Ze werden ontvangen met worstenbrood en bier. Nou, dat zijn de twee producten die hier veruit het meest worden genuttigd in de grootste openbare kroeg van Nederland. Want zo wordt het Radverleg stadion ook wel genoemd. Maar het eerste doelpunt is gevallen. Willem 2 leidt met 0-1 tegen NAC. Thomas, uh, Thomas echt. Heeft... Brenk, onze man in Teheran, vanavond op televisie, aflevering 1. Maar voetbal zit daar niet in. Word, er wordt wel al voetbal natuurlijk. Nederland heeft ooit eens tegen Iran gespeeld in wk -kader. Ja, WK. En toen maar, heeft Robby Rensenbrink drie keer gescoord. Ja. En ik wist niet wie Robby Rensenbrink nee. was toen ik daar kwam. En toen zeiden al die chauffeurs, from Holland, ja, Holland ja. Robby Rensenbrink. En ik zei, ja. wie is dat dan toch? Dat heb ik opgezocht. Maar dat, dat, nu weet ik ook wie Robby Rensenbrink ja. is. Maar um, ik, ik ben dol op uh, voetbal, als het Nederlands elftal speelt of zo. Maar daar, ga je daar naar... Daar, nou, je hebt twee grote teams, soort Ajax en Feyenoord, die zitten allemaal in dezelfde stad. Dat is Esteghlal en Perspolis. Die hebben een stadion daar kunnen 120.000 man in. Uh, en vrouw? Uh, nee, vrouwen oh, dus niet. Vrouwen mogen niet de stadions binnen, uh, maar die 120.000 man die daar naar binnen gaan, die gaan dus toch en die kijken dan naar de voetbal. En ja, ik, ik, ben zelf niet zo. Uh, ik vind het leuk dat er in Iran hier in Nederland speelt, Ali Reza bars. Uh, jongen, twee jaar hier gewoond, spreekt ja. wel een redelijk woordje Nederlands. Uh, Leuke gast, laat ik zien hoe leuk die Zit Iran is. het uh, in Ja, volgens mij ja, wel. AZ. AZ. Ja, goed. Nou, dat is voetbal. <laughs> ja. Ja. Gio, Gio Lippens. Want de Gold Race is vandaag... Ja, en we zijn alweer wat verder onderweg met de mannen. Eh, nog steeds die kopgroep van negen man. Die voorsprong is wel wat teruggelopen. Hij was 15 minuten en 30 seconden. Inmiddels laatste melding, zo'n 14 minuten en 50 seconden. Dat betekent dat er wat ploegen zijn op kop van favorieten: de ploeg van Sagan, Bora, Movistar van Valverde en Step van Gilbert en Alain Philippe, Dat zijn de ploegen die zich op dit moment op kop van dat peloton hebben genesteld. In de richting van Sleenaken zijn we dus echt in het zuidelijkste puntje van Zuid-Limburg aangeland. Ja, en dan maar proberen om dat gat zo snel mogelijk dicht te rijden met die kopgroep. Dus Oscar Riesebeek van Roompot, een van de Nederlanders in die kopgroep. Bram Tankink zit daarbij. De oudgediende die aan zijn laatste Amstel Goldrace bezig is en nog even een klein kunstje wil laten zien. Dan hebben we een Zuid-Afrikaan erbij. Willy Smit, Lawson, Kreddo, een Amerikaan. Bono, de Italiaan. Breben van Hekken die eh, een aantal jaren geleden ook al in de lange vlucht zat. Ja, die zat maar, tot 10 niet, kilometer he, voor de streep. Was die nog uh, in de kopgroep. Uh, reed die nog op kop van uh, de wedstrijd. Maar toen werden ze ingelopen. Nou, Dunbar zit erbij. Grmaai en Titza. Dat zijn de negen mannen in de kopgroep. Die dus nog voorlopig die comfortabele voorsprong hebben. Bij de vrouwen is het de koers eigenlijk pas net begonnen. Want ze rijden al een tijdje. Maar zojuist zijn ze de Keutenberg gepasseerd. En daar is het peloton in drie stukken gebroken. En is het nog even afwachten waar de favorieten allemaal zitten. Waar Anna van der Breggen zit. Waar Annemiek van Vleuten zit. Dat weten we Zometeen. Dankjewel, Gia. Tot 2 uur de perstribune. Met Margreet Rijntjes en Golfert van Brakel. In gesprek met Thomas Erbrink... die een nieuwe serie heeft gemaakt van Onze Man in Teheran... vanavond de, de eerste aflevering. Ik vroeg trouwens net of er quizzen zijn in, uh, in Iran waar je naar kijkt. We hebben een soort uh, wie, de slimste mens. Zoiets. En dan zijn de vragen inderdaad van uh, wat zei Ayatollah Khomeini... In uh, 1979 he, in 79, 70, toen hij van de vliegtuig kwam Precies. Nou, Parijs. Toen, toen zei hij, ja. ik voel niks. Dat ja. ik kan je het dan ook. Ik voel niks. had net de hele revolutie gemaakt. Uh, maar we hebben ook Iraanse satelliettelevisie... En daarop hebben we ook gewoon de Iraanse versie van The Voice. Maar mag daar een vraagje in wie was de voorganger van Ayatollah Khomeini? Nee, dat op de staart. Dus Jaan wordt niet meer genoemd? Ja, als of. hele slechte man. Ja. Dus uh, hij wordt wel genoemd, want wie was de slechte voorganger? Oh, van zo Ayatollah. gaat de vraag dan, ja. ja. Is het zo dat jij een manier ontwikkeld hebt... Uh, waarmee je uiteindelijk het meeste bereikt in Iran. Ik bedoel, uiteindelijk heb jij jaren moeten soebatten voordat je uh, de eerste serie hebt gemaakt. Hello. Vier jaar. Uiteindelijk heb je het voor elkaar gekregen. Wij zien ook in jouw serie dat jij een soort tussenpersoon hebt... die zegt tegen jou, ik heb die serie een heleboel keren gekeken... Um, heb jij een manier ontwikkeld waarmee jij uiteindelijk... van de Iraniërs het meeste ja, voor elkaar krijgt, als het ware? Nou, ik denk dat in welk vakgebied je ook bent, of je nou Ajax volgt... of dat je in Den Haag als journalist werkt, um, dat als je aan de lange termijn denkt... dat je, de, nou, dat dat je dan altijd uh, in de gaten moet houden van... Uh, hoe kan ik verhalen blijven vertellen? Dat is natuurlijk voor mij een gevoelig punt, want mensen zeggen... Iran, je wordt gecensureerd, uh, je kan je werk niet doen... Um, ik denk dat, uh, dat, dat, dat, uh, dat ik laat zien met de serie... dat dat 180 graden juist anders is. Ik denk dat het ook komt dat wij vergeten... dat er soms ook best wel veel kan in landen... die wij als autoritair zien... Um, ik maar wij krijgen die ja. beeldvorming ook heel erg mee, uh, Thomas. Want wat we hier van Iran horen en zien... dat zijn mannen met baarden in grijze pakken... dat zijn mensen met een tulband die het voor het zeggen hebben... en dat zijn vrouwen in zwart en hoofddoek. Ja, zo is het ook. En uh, het is eigenlijk grappig hoe de internationale media... en het Iraanse leiderschap elkaar versterken. Want het Iraanse leiderschap is dol uh, op uh, grote ja. protesten... als mensen dood aan Amerika roepen. En ons nieuws is dol om die beelden uit te zenden. Maar als je Iets wil laten zien: van nou, hier zit, uh, hier zit een, uh, hier is een meisje wat aan Zumba doet, hè, waar ik dus mm. net aan zat. Ja, ja, dan, dan zeggen mijn redacteur in Nederland: Ja, Thomas, dat is geen nieuws. Mm. Dus. Uh, nee, maar krijgen wij een verkeerd beeld? Kijk, ik denk het niet omdat het beeld politiek wordt. absoluut door de Iraanse leiders gevormd. Mm. Maar het beeld van de maatschappij wordt door de Iraniërs gevormd. En Iraniërs zijn enorme, warme, leuke, bijzondere mensen mm. die ondanks heel veel moeilijkheden, uh, toch uh, het beste van hun leven maken. Maar dat format past niet zo goed in onze nee, nieuws. Uh, maar wij krijgen het idee dat al die aardige mensen die jij nu noemt... met een verkeerd regime zijn opgezadeld. Nou ja, dat is natuurlijk moet ik wel maar zeggen. Dat is een regime wat ze oorspronkelijk zelf hebben gemaakt. Hè? Want die revolutie die kwam niet nee. uit de lucht vallen. Daar gingen miljoenen mensen de straat voor op. Maar zou jij hier op de Nederlandse radio mm. durven zeggen... ja, het deugt daar niet... Nou kijk, ik, ben, ik, ik vind, dat is mijn rol als journalist niet. Ik werk voor de New York Times. Hè, dat is een van de grootste kranten ter wereld. Uh, Zo'n krant zit niet op mijn mening te wachten. Die zit erop te wachten dat ik overbreng aan de luisteraars, de kijkers, de lezers... zodat die zelf een mening kunnen ja. vormen. Dus maar zoals... ben jij voorzichtig, bedoel ik eigenlijk ook te zeggen... hier in Nederland? Denk jij dat, dat wat jij hier over je serie zegt... bijvoorbeeld, teruggespeeld wordt naar Iran? Ja, natuurlijk. Uh, maar... Uh, ik ben niet voorzichtig genoeg om al die dingen te laten zien... die we allemaal gaan zien vanavond en de komende vijf weken. Maar vrees jouw vrouw dat je er ooit uitgezet wordt? Nou ja, mijn vrouw is meer in het buitenland dan ik. Ja, nee, maar goed, <laughs> dus... zij, zij is van Iran. Ja, M nou ja, het, het zou natuurlijk... Kijk, ik ben al in 17 jaar niet eruit gezet. Nee. En de meeste journalisten blijven vier jaar in het land. Dus ah, als er ooit een nog einde aan komt... Dan, dan Jij komt danst er goed, einde goed mee op een een of andere manier... Hm. Met hoe het daar gaat. Jij, je doet het net goed. Ik denk dat ik goed kan, kan lezen en, en. En balanceren. En, en, en, en, en begrijpen. En ja, balanceren, nogmaals, ik blijf het zeggen. Mijn stukken staan iedere week op de ja. voorpagina van de, grant, de krant van de grote Satan, zoals Amerika ja. wordt genoemd. Ja. En dat zijn Times. stukken die, uh, die de Iraniërs niet leuk vinden. Toch tolereren zij mij. Omdat zij uh, ook een link met de buitenwereld willen hebben. Het was het verhaal van het weekend in de Volkskrant over zanger Dotan en zijn trollenleger. Dotan, die u hoort, Dothan heeft de boel dat zegt de krant. door op social media nep-accounts in te zetten en nep-verhalen te verspreiden ter meerdere eer en glorie van zijn eigen capaciteiten... en van zijn portemonnee natuurlijk. Dat, uh, dat stond in het Volkskrant Magazine. Mark Miseris, een van de onthullers van de Volkshand, Goedemiddag. Goedemiddag. Mark, het, het trollenleger van, uh, van Dotan. Ja, Dotan is veel overkomen, maar jou ook, hè? Want het verhaal heeft heel veel losgemaakt, ook op social media. Hoe ervaar je dat? Ja, ik had ook niet verwacht dat het er zo ontzettend veel los zou maken. Maar ja, je noemde het net het verhaal van het weekend. Dat vind ik wel een mooi compliment uh, voor acht maanden onderzoek. Uh, ja, het heeft heel veel losgemaakt in de muziekwereld, uh, ja. daarbuiten. Um, de sociale media en misbruik op sociale media is natuurlijk wel ja. een populair thema. En, en trollen die worden ook wel ingezet door, uh, door wereldleiders. Dat, zo dat is weten het inmiddels ook. Um, dus ja, dat kwam eigenlijk allemaal samen in dit verhaal. Uh, en dat in combinatie dus met een artiest die, uh, die hier zelf dus ook gebruikt. Nou ja, een populaire jongen die zijn eigen populariteit via nepkans vergroot. Waar begint zo'n verhaal? Ik bedoel, krijg je dan een tip? Nou, het begon eigenlijk met gezonde argwaan. Dat is denk ik wel een goede eigenschap voor een journalist. Um, ik zag uh, het verhaal uh, in juli voorbij komen vorig jaar dat hij in dat vliegtuig uh, zat. Hè. Daar oh, ja. literde hij over. Hij had een buurvrouw in dat vliegtuig en die zat zijn muziek te luisteren. En hij bouwde de spanning een beetje op in een aantal tweets. Hè, van zal ik zeggen wie ik ben, hè, dat hmm. ik de man ben naar wie zij nu zit te luisteren. Nou, hij, uh, zij bood hem ook nog uh, haar oordopjes aan om mee te luisteren. Dat werd eigenlijk steeds gekker. Ja. Uh, en dat eindigde dus uh, met dat hij... Uh, hij hij, hij gaf haar een briefje bij het uitstappen uh, met zijn e-mailadres. Hij kreeg een e-mail van haar... Oh, ja. Uh, waarin zij dus uh, zei van nou ik kom graag naar je, naar je concert toe en het uh, spijt me zo ontzettend. Ja. Uh, ik vond het een gek verhaal. Ik, ik dacht ja, het is een heel erg spannend feel good verhaal, maar er klopt hier iets. En dan pak je de draad, Mark, en dan kom je steeds meer uh, ja? Eureka effecten tegen op dat gebied? Ja, uh, want uh, van de fans die hem het felste verdedigden, uh, ook in dat verhaal van het vliegtuig, uh, ja, daar, daar bleek een groot aantal bleek gewoon niet eens te bestaan. Uh, je gaat heel diep duiken hè, in die profielen van ja. uh, Twitter, Facebook, Instagram. Uh, en zo kregen wij steeds meer aanwijzingen dat hier uh, iets uh, totaal niet klopte en iets verzonnen was. Uh, en kwamen dus uiteindelijk ook uit bij een uh, Gmail adres en een 06-nummer uh, van Dotaan zelf. Ja. Uh, en toen werd het allemaal wel uh, ja, nog een uh, stukje groter. Hey, en Mark, denk jij nu aan Doran zelf, hoe het met hem gaat? Nou, ik denk ook wel aan Dothan zelf, ja, hoe het met hem gaat. En uh, we, we, we hebben veelvuldig contact gehad met, uh, met zijn management uh, deze week. Ik heb Dothan zelf ook gesproken hè, deze week. Uh, ik heb hem alle vragen gesteld uh, die ik hem wilde en, en moest uh, stellen. Ja, hij ontkende alles, op... toch? Hij zegt, hij, ik ben zelf ook voorbij. Hij ontkende alles, ja. Ja, hij zegt dat hij ervan geschrokken is en dat hij zich hier niks bij kan voorstellen. Um, ja, en en ik, ik hoop maar dat, dat, uh, uh, dat zij ook een beetje hebben kunnen, kunnen inschatten... wat dit uh, ging doen. Uh, wij hebben het geprobeerd duidelijk te maken. Want Het is natuurlijk wel een lawine die nu over zijn ja. komt. Ondertussen, Mark, uh, zou dood dan een uitzondering zijn? Ga je verder met het onderzoek? Ga je het breder maken? Natuurlijk. Nou, Kijk als wij uh, signalen krijgen dat er uh, nog meer artiesten zijn die er gebruik van maken, dan gaan wij daar zeker onderzoek naar doen. En ik zou ja. iedereen willen uitnodigen om ons te Ze kijken wel uit. Nee, ja. nee, nee. Nee, maar, nou ja, maar, nee, maar, nee, maar weet je, maar, het is niet begonnen ja, nee, bij de nee, Mark, denk je niet? Het begint niet bij hem en het eindigt niet. Dat denk ik niet. Uh, het verschil met hem is natuurlijk dat hij zich zo heeft ingezet voor ja. de eerlijkheid op sociale media. Hè. En mensen moesten zich dus kwetsbaar durven tonen mm. en, en, en, en stellen wat daar allemaal was overkomen. Ja, en dat maakt dat mensen nu natuurlijk gaan denken: van ja, wacht eens even, dit is de man die ik daar allemaal ja. zo voor heeft gepleit. Uh, maar is die zelf wel zo eerlijk geweest? Ja. Het was in elk geval een grote scoop. Ja. Mark uh, Miseris van uh, de Volkskrant, dankjewel. Graag gedaan. Thomas Erbrink, uh, Trollen, Iran. Hoe zit het daarmee? Nou ja, Iran heeft ook heel veel trollen ja. die betaald worden. En, uh, en aan de andere kant, er is ook Iraanse oppositie uh, in Nederland, in Amerika. Nou, die hebben ook heel veel trollen. En iedereen is erop uit om zijn eigen nieuws natuurlijk uh, naar voren te brengen. Maar dit, dit is een zanger, dan. Maar heb je ook trollen met tulbans? Ja. Veel. Nou ja, kijk, ja, tulbans. Nee, nee, nee, ja, maar goed, maar altijd ze... het regime maakt daar toch gebruik van. Tuurlijk, ook. natuurlijk. Ja. En maakt, maakt de bevolking zich daar druk om? Ik weet niet of het, al, uh, of het al zo duidelijk is in, in Iran... wie de trollen zijn en wie niet. We hebben nog geen, ons Dotan moment nog niet gehad. Dotan ja. en zijn trollenleger. <laughs> um, maar dat zit er vast aan te komen, want het is een wereldwijd iets. De New York Times heeft onlangs een groot stuk geschreven... over hoe bekendheden he, profielen kopen en volgers kopen. Ja, dus zou jij het in de New York Times melden... als jij achter een trollenverhaal komt... Nou, dat, dat moet het wel een smakelijk trollen verhaal zijn. Nou, dat zijn. is het vast. Nou, ik, alles wat het woord troll heeft, vind ik al mooi. Maar qua, qua verhaal. Maar eh, ik denk... Ik je hoeft er alleen maar een heer tussen te zetten bij de Ayatollah. Ja. Ja, nou. Nee, maar goed, daarmee zou je natuurlijk heel... Uh, ja, het moeilijk maken voor jezelf om daar nog te wonen of... Nou, de, ja, ja, ik... ik hoe uh, uh, moet ik het zeggen? Ik heb recent ik heb een verhaal gedaan over een, uh, een milieuactivist... die in de gevangenis is, uh, is, is vermoord. Uh, en... Uh, ja, dan maak ik het ook heel moeilijk mee voor mezelf. Ja. Ik heb over twee weken een rechtszaak. Ik uh, ben aangeklaagd door iemand van de revolutionaire garde. Wat heb je misdaan? Uh, nou, dat weet ik nog niet, maar dat ga oh. ik dan horen. Nou ja, je als, wilt als toch weten waar je voor komt? Nou, dat wil ik ook. Alleen zo werkt het Iraanse oh, rechtssysteem. Ik krijg niet dat een verrassing. Nou, een begin uh, thuis van uh, <laughs> we verwachten u hierom. En nee, daar. Ik krijg op een gegeven moment een court order. Kom thuis. Oh. En uh, nou ja, dan. Ben uh, dan dan je er zenuwachtig van dan? Ja, je kan je wel over alles zenuwachtig maken natuurlijk. Nou ja, stel je je ja. 15 jaar krijgt? Of, uh... Ja, nou ja, dan, dan hoop ik dat, uh, dat, dat, dat ik het, leger, het trollenleger van dood nee, dan heb ik al lenen. Stel Blok <laughs> zich voor je gaat inzetten. Nee, natuurlijk. Kijk, dat, dat is natuurlijk een angst. Kijk, ik denk dat altijd als we over journalisten in de vreemde ja. praten... of het nou in oorlogsgebieden is of in, in moeilijke landen. Hè? Denk ook aan Rusland, denk ook aan China. Uh, persvrijheid staat overal onder druk. Uh, ja, dat je gevaar loopt. Ja. Maar de reden om daar naartoe te gaan is om proberen een echt verhaal te vertellen. Ja, de echte reden was dat je daar gewoon de grote liefde hebt gevonden. Ja, nee, het was een mix. Oh, ja, okay. dat was een mix. De mijn vrouw is er nu niet. Maar, uh, maar ik, heb de, ik, heb, ik, ik, ik kwam al eerder. Daarna heb ik mijn vrouw ontmoet. Ja, anders had je het nog nooit gezien. Was nee, precies. Nee. Ik wil het ook nog heel even met je hebben over zomergasten. Okay. Want behalve deze fantastische serie... die allerlei prijzen heeft gewonnen... heb je in datzelfde jaar zomergasten gedaan. Ja, een jaar later. Een jaar later ja. En maakte je opeens mee dat je... Uh, de grond in geboord werd. Ja, door het trollenleger. Uh, door het trollenleger. Misschien wel ja, van aan. Ja. Ja. Nee, dat waren uh, serieuze kritieken, Thomas. Je vroeg niet... Door, uh, je loopt ja. door het ijs, uh, je hebt een licht gewicht, et cetera. Ja. Uh, als je nu de balans opmaakt, zou je opnieuw Zomergast gaan presenteren? Nee. nee. Nee, nee. Omdat, Want, omdat ik denk, ik, de, ik, heb, ik heb denk ik geleerd... kijk, ik vond de zomergast heel leuk om te doen... en ik heb met name twee afleveringen waar ik heel trots op ben. dus Abu Jaja. de... Uh, ja, hoe moet ik nou even, even heel straight oh, zeggen? Dat is die Belgische de Belgische uh, moslimactivist. Mos mos mos en waarom ben je daar trots op? Uh, nou, omdat het gewoon een hard interview was... en daar kon ik journalist zijn. En uh, daarnaast uh, ben ik ook trots op het interview met Rutte... die uh, ja, toch als minister-president drie uur lang in een live-programma gaat zitten. Maar uh, waarop gezegd werd... Uh, vraag ja, niet maar, door. Dat krijg je moment. natuurlijk altijd. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat, dat, blijft, dat blijft altijd. Kon je daar tegen? Ja, ik kon daar wel tegen. Omdat uh, ik denk dat ik nu echt de pieken van bewondering... en de dalen van, uh, van, uh, van boosheid en kritiek heb gezien. Mm. Absoluut soms ook terechte kritiek. Mm. Uh, Wat vond je dan terechte kritiek, bijvoorbeeld? Ah, hij kan niet stilzitten, of hij vraagt soms niet door. Uh, ja, soms, als ik dan terugkeek, dan, dan denk je dat... ja, daar had ik op door kunnen vragen. Maar ja, je moet ook weten, je, het is wel een live uitzending... van drie uur lang. Uh -huh. uh, Met een, het een is, regisseur die zegt door naar het volgende vakbent op je oren. Ja, nou ja, dat, dat is zijn taak natuurlijk, dus dat ja, mag hij doen. Nee, maar goed, ik zei, zou je het opnieuw doen? Dan zeg je resoluut nee. Ik, ben, ik heb wel twee uitzendingen waar ik tevreden over ben... maar toch zou je het niet opnieuw doen. Ja, maar omdat ik ook denk... dat Janine Albrink, die het nu doet, die doet het geweldig. En het past haar uh, misschien beter dan dat het mij past. Hebben ze en... jou ooit teruggevraagd, eigenlijk? We hebben wel gehad over ja? het volgende seizoen. En toen ging ik ook kijken, nou, ik moest en onze man oh, Theraan ja. gaan maken... en voor de New York Times werken. En ik dacht, ja, ben ik er wel goed ja, genoeg maar, in? Maar wat vonden zij? Nou oh ja, ze vonden ja, het goed genoeg om het uh, nog een keer het toe... rondje te doen. Ja. Ja, ja. Maar wat doet dat met je? Hè? Ik bedoel, je zegt het zelf al. Ik, be, ik heb het nu beide kanten meegemaakt. Ik ja. ben de hemel ingeprezen en de grond ingeboord. Heeft dat jou uh, iets gebracht? of hoe, hoe kijk je daar dan naar? Nee, kijk het is gewoon de realiteit waarmee leven en ik denk dat we mogen heel blij zijn dat we in een land leven waar mensen hun mening kunnen geven en dat is iets wat ik het meest waardeer van Nederland. En ja, dat niet alle dat niet iedereen met me eens is. Nou ja, ja. klinkt wel rationeel dit hoor. Ja, ja maar ja, dat is ook de, hoe wat moet ik dan doen? Huilen in mijn bed? Nou, nee. weet ik niet of je dat <laughs> gedaan hebt. Nee. Nee, maar je kan ook denken zit in het Teheran, Nederland is ver weg. Dus nou ja, bedoel, hoe ver die je... weg bent hoe meer relativeringsmogelijkheden je aanbrengt. Ik, ik denk het, het, het, ik, ik ben blij dat ik ja. de kans heb gehad om serie te maken en om zomaar gasten te ja, doen. Nee, maar het kan je al onzeker maken en denken, ik kan het eigenlijk helemaal niet goed. Ja, dat kon ik niet zo goed dan misschien. Ja, en maar, it, dat zit, nou, dat is nou helemaal zo he, he, ja, <laughs> Nou, ik heb het net ook ja. al gezegd. Ja, zeker, maar nu zo duidelijk. <laughs> Chris Wobbert, uh, Chris voetbal. en NAC Willem II. Nog steeds de voorsprong voor Willem II. Er is heel veel passie, er is heel veel strijd. Mooi voetbal, zeker niet. Boeiend, dat wel. Wat een ongelofelijke sfeer, nog steeds in het Radvoerleg Toen de kruiddampen een beetje waren opgetrokken, stond Willem 2 dus al voor beide ploegen op 30 punten. Op doelzeldo staat Willem 2 er iets beter voor. De algemene opvatting is dat de winnaar van dit duel vrijwel zeker is van handhaving in de eredivisie. En dat de verliezer zich zorgen moet gaan maken om na-competitie. Want later vandaag wordt er ook nog gevoetbald tussen FC Groningen en Rode JC. Met nak dat voorzichtig naar voren toe komt. Eigenlijk stranden de aanvallers van de Bredanaars op de rand van het strafsoepbiet van Willem II. Dat zijn zaken met die geïmproviseerde verdediging heel aardig voor elkaar heeft. Misschien nu niet, Manu Garcia gaat de voorzet naar die lange spits. Sadiq Omar, maar die wordt niet bereikt. Het is wel een Reuter die daar goed op staat gesteld. En de bal uit de lucht pikt. Ja, dan is de sfeer goed. Het voetbal niet, zoals gezegd. En de voorsprong nog steeds gehandhaafd. Want Willem 2 leidt in Breda met 1-0. Wij zijn in gesprek met Thomas Erdbrink. Nieuwe serie gaan we allemaal naar kijken. Want het is een fantastische serie wat wij al gekeken hebben. Um, je zegt in Faragiet dat je het land snapt. Iran, wat snap jij? Nou ja, ik denk dat... dat... Een, een land wat, uh, wat 2500 jaar geschiedenis heeft... en waar alles anders is van uh, hoe de dagen heten... tot wanneer het weekend is, tot wanneer het jaar afloopt. Uh, dat, het, dat je aan één kant de taal kan leren... maar dat je ook de cultuur moet leren. En nou daar heb, dat heb ik ook te danken aan het feit... dat ik een Iraanse vrouw heb, uh, maar... Een cultuur leren is, is moeilijk. Dat zien we ook aan nieuwkomers in Nederland. Uh, wij verwachten dat mensen meteen alles precies kunnen doen... zoals wij dat jarenlang hebben gedaan... maar vergeten dat wij daar gewoon mee zijn opgegroeid... en dat dat in ons DNA zit en gaan ze maar door. En ik vind, qua 17 jaar uh, ben ik op die manier heel goed geïntegreerd. Uh, dat ik, ik weet hoe de beleefdheidsvormen ja. gaan. Ik weet hoe ik me moet gedragen. Maar kun je zeggen, bin of zo? Nee, wat, ik ben een Iraniër? Nee, ik ben geen Iraniër. Ik ben een ja Jullie ja. hebben het ook in die serie over kinderen krijgen. is voortdurend oh, onderwerp ja. van gesprek. Hoop je die, want die komen er volgens mij... Hoop je die, tenminste dat hoop jij... Hoop je die, <lacht> uh, zeg je ook in die serie... Hoop jij dat die <lacht> groot worden in Iran of elders in de wereld? Ik ben heel blij met de manier waarop ik in Nederland ben opgegroeid. Met het kringgesprek en op je achtste uh, zelf op de fiets mogen fietsen. Eigen verantwoordelijkheid leren. Dus uh, ik, ik denk dat mijn vrouw dat ook inziet. Dat ja. dat, dat voor een kind een heel gelukkige tijd is. Zou zij deze kant op willen komen? Ja, of, of elders in de ja, wereld. Ja, natuurlijk, je kan overal terecht. Ja. Het kringgesprek, wat klinkt ja. dat ontzettend onschuldig. He? Als ja. we het over Iran hebben. Het, maar, ja. en, uh, want daar doen ze niet aan, aan het kringgesprek. Bij de ja, nee, nee, als onder elkaar is, misschien. Is het op school, is het luisteren en nazeggen. En mm. het kringgesprek is het meespreken en luisteren naar anderen en begrijpen. Vanavond de kwart over acht. NPO 2 bij de VPRO, Onze Man in Teheran, deel 1 van de nieuwe serie. Leuk uh, dat je hier was, Thomas. Mooie, ja, bedankt. Mooi verblijf in Nederland. Ja, we gaan ons opmaken voor uh, Steven Rooks. Ja. Uh, Amsterdam race natuurlijk. Heeft hij ja. ooit gewonnen? Achtermaat. In kassie kijken, uiteraard ook. Oh, ja. Oh, ja. Tot zo. De perstribüne, een programma van Max. Live sport op NTO Radio 1. Ineens draait het bij PSV. Wordt het de ontknoping in de eredivisie? Ajax nu in de 16 meter, voorzit, Juna staat vrij, maar de bal. Luister vanmiddag voor de topper PSV-Ajax. De bal van binnen. Je hoort het hier en nergens anders. Die voorzet is goed en een hele goede bal. Van... Live Sport op NPO Radio 1. Vanmiddag PSV-Ajax. Het nieuws van Kanten. Speksevers Hoormiete 6. Ja, maar bij de aanschaf van een hoortoestel... heb je allemaal van die verborgen kosten. Nou, u draagt alleen zorg voor schoonmaak... en onderhoudsproducten en batterijen. Bij Specsavers krijgt u trouwens ook nog 5 jaar gratis garantie, service en nazorg. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl slash mythes. Heeft u last van gevrichtspijn? Ik kies Voltaren Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gevrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft een er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsaversnl slash mythes. Bij het ontwerpen van een Peugeot besteden we veel aandacht aan de details. Dat ziet u terug in het design en het zorgt voor een intense rijervaring. Dat willen we voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken. Daarom rijdt u de Peugeot 108 met Peugeot Private Lease nu tijdelijk vanaf 169 euro per maand. En de Peugeot 208 vanaf 249 euro per maand. Profiteer nu. Kijk op Peugeot.nl. Ja, goed idee. Ga je mee een dagje shoppen? Ja, leuk. Ga je mee naar de. Alweer. Met Dalvoordeel reis je met 40% korting buiten de Spits. En een abonnement kost nu maar 29 euro. Dat heb je er al uit met drie keer een dagje uit. Kijk op ns.nl/slash dalvoordeel.